De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen maakt zich zorgen over de zelfcensuur. De evenementenbranche demonstreert vandaag in verschillende steden tegen de coronamaatregelen. De sector eist dat evenementen vanaf 1 september weer met volledige capaciteit kunnen doorgaan. Vorige week maakte het demissionaire kabinet bekend dat festivals tot 20 september niet zijn toegestaan. De demonstraties zijn vanmiddag onder meer in Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen. Het weer.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 is Zin in ZFM. GSM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Een jaar zonder uitzicht, de deur is op slot. We dansen op Mozart.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 Het is niet echt, toe. Het is niet echt, is niet echt, toch? Het is niet echt, toe. Het is niet echt, is niet echt, toch? Het is niet echt. Ik hoop niet. Is het eerst dat ik het voel in een jaar. Dus ik wil dat ze hier blijft, hier mag niet eens. Het is niet erg toch? Het is niet erg toe Het is. En ik denk dat ze morgen weg is als ze echt is, want heel de week is het verkeer. Heel de week is het toekomst. Ze schuift een.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 Voor Zandvoort en de regio. Een zeer goedemorgen Zandvoort. Wij gaan door met het tweede uur. En als eerste gaan wij straks praten met Robert van Overdijk over het circuit. Daarna praten wij met Wouter van de Vecht. Want de sportweek is vandaag uh, bezig. De sportronde moet ik zeggen. En daarna gaan we het even hebben over uh, makrelen. Gert, ga je gang. Als het goed is heb ik nu aan de lijn uh, Robert-Jan van Overdijk...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 Nee, alle emoties horen natuurlijk gewoon bij het niet mogen komen naar dit evenement. En die, en die begrijpen we en die respecteren we ook. En er zitten ook hele schrijnende gevallen tussen. Maar nogmaals, het is allemaal een gevolg van het besluit wat genomen is door de overheid en niet door ons.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 Uh, waar de teams en de coureurs verblijven, uh, dat, dat gaan wij natuurlijk uh, uh, dat gaan we niet melden. Ik zou er zomaar eens wat hangplekken kunnen worden voor de komende <lacht> de periode? Ah, Je kunt uh, er wel zeggen, wat mag zo'n stap is dit? Nou, ja, dat, dat, dat lijkt me hartstikke goed. Kom op! Nou, als je kijkt naar andere Grand Prix, uh, uh, Vettel komt bijvoorbeeld altijd op de fiets. Uh, Hamilton komt altijd met zijn motor.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 Nee, ja. <laughs> geef ons de primeur. <laughs> maar ik, uh, ik geef je even aan Ben, die heeft ook nog een ja. vraag. Helemaal goed. En, uh, oh, goedemorgen. Oh, jee, ik, heb, ik heb eigenlijk één vraag, Robert, en dat uh, heb je zelf al aangehaald over donderdag. Hoe werkt dat, de, de open dag voor de Zandvoorters? Nou, uiteindelijk uh, kunnen Zandvoorters uh, uh, uh, zich aanmelden voor de bewonersdag...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 En genieten van de Formule 1. La, laten we vooral op dat laatste. Hè? Ja, genieten. Ja. <laughs> He, rekenen. Daar, ja. daar zijn we wel heel even aan toe. Ja, okay. dat kan ik me voorstellen. Succes. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay. Per fiets. fiets. Wie je dat? Gettel gaat altijd op de fiets. Maar wat moet ik voor? Ja, en uh, we gaan ook op de fiets naar het reuzenrad, toch Ben? Ja, ja, dat komt ook nog wel. Daar komt, daar, nee, nu komt dat. Oh, je wil nu al ja, over het reuzenrad praten. Ja, ja, natuurlijk. Er zijn ook nog twee kaartjes te vergeven voor het reuzenrad. Dus wil je het reuzenrad in, dan moet je even bellen naar 023-57-30393. Tijdens de muziek. We hebben nog een laatste ijsje weg te geven van Luciano. En dat kan je winnen als je straks tijdens de muziek belt naar 023-57-30393. En wij gaan praten met uh, Wouter van der Vecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Blij dat je even tijd voor ons hebt, want volgens mij ben jij hartstikke druk vandaag. Uh, ja, het is uh, veel rennen, vliegen en, uh, uh, uh, ja, en bewegen vooral. Ah, daar, daar ging het toch om, om bewegen? Uh, dat is inderdaad uh, het doel van vandaag. Uh, ik zie dat je twintig activiteiten hebt uh, kunnen uh, lostrekken bij uh, diverse verenigingen. Uh, was er een spontane medewerking? Uh, ja, de meeste, de meeste verenigingen... en er uh, doen ook wat, uh, wat commerciële sportaanbieders uh, mee... Uh, ja, die, die waren allemaal enthousiast om, om mee te doen... Uh, ter promotie van, uh, ja, van hun club, van hun vereniging, van hun sport... Uh, het zijn natuurlijk allemaal mensen die uh, uh, enthousiast zijn over sport en bewegen. Dus um, uh, ja, de meeste verenigingen uh, gaan we vrij snel aan mee te willen doen. En die, uh, de, de deelnemers, hebben ze die bij jullie opgegeven? Ja, ze konden zich uh, uh, via, uh, via onze site. Hè. We hebben ook een aantal oproepen gedaan, maar we hebben ze dus ook rechtstreeks benaderd. Uh, dus de, de verenigingen hebben zich, uh, zich bij ons opgegeven. Mm -hmm. uh, ja, eigenlijk alle uh, inwoners van Zandvoort kunnen vandaag uh, uh, zonder zich op te geven gewoon lekker uh, langskomen om te kijken hoe het, uh, het er aan toe gaat en uh, hoe leuk sport en bewegen is. Um, ben je, al, je bent al bezig kijken neem ik aan bij een vereniging, is er belangstelling? Ik uh, sta nu op de velden bij uh, uh, ZHC. Uh, en ik, ik zie Bijvoorbeeld, uh, ja, Ik zie uh, de turnvereniging staat hier met een uh, met een bijvoorbeeld, dus dat is een uh, ja, eigenlijk heel lang springkussen. Nou, daar zitten aardig wat uh, wat kinderen zitten daar al op, dus daar, uh, daar is veel aandacht. Op het uh, hockeyveld staan uh, staan de meiden een beetje hockey te geven tegen wat uh, wat mensen, dus. Uh, Walking basketbal waren net wat mensen aan het kijken. Ik zie hier uh, een meisje die uh, uh, kickbokstraining krijgt. Uh, dus er gebeurt van alles. Ja, ik, uh, ik, ik zal de een lijstjes opnoemen. Dus uh, als Zandvoorters dat nog willen, kunnen ze op de achterkant van de Zandvoerse Krant kijken. Uh, daar staat de hele sportronde. En dat gaat van de Zandvoerse Hockeyclub. Jutters Geluk. Health Center Zandvoort. Walking Sportplein. Team Service uh, Zandvoort is aanwezig. De turnvereniging OSS 6 is aanwezig. Volleybalvereniging. SV Zandvoort. De basketbalvereniging. Die zit in de koorverhaal. Als wat daarvoor staat, zit op Duintjesveld. Uh, Boel kan je. De seniorenvereniging is in de Tomsenstraat actief. De Academie is een sportschool in de kammerling onnenstraat Mindful Walk in Zandvoort. Whole Fit in de Hetstraat. Heldclub Zandvoort. Boeddha Gym, dus op het strand. Uh, de scouting is aanwezig in de Heimansstraat. En Survana Zandvoort is uh, op de boulevard. Dus er is genoeg te doen voor de Zandvoorters. Een... Mocht je nog willen, dan kan dat. Je kan er gewoon heen gaan en uh, sporten. Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk voor uh, alle leeftijden en alle uh, fitheidniveaus, om het maar zo te zeggen, uh, is er wel een, uh, een sportaanbieder aanwezig. Dus dat kun je ook op, het, uh, op de achterpagina kun je zien. Hè? Er zitten kleurtjes bij uh, welke sportaanbieder voor welke leeftijdscategorie uh, sport aanbiedt. Uh, dus je kunt ook heel gericht, uh, hè, bijvoorbeeld inderdaad, ben je een uh, 55-plusser, dan uh, zou je eens bij de Zeeuw de Boel vereniging kunnen kijken. Waar ook de seniorenvereniging staat, die ook uh, fiets, wandel, zwem uh, en, en nordic walking activiteiten hebben. Bijvoorbeeld, nou, ben je, uh, heb je een uh, kind van een jaar of zes, uh, zeven, dan, uh, dan kun je naar het Duintjesveld. Daar gebeurt inderdaad heel veel. En zo kun je dat heel makkelijk uh, in de krant zien. Ja, de oranje vlakken en, uh, die dan hebben dan... een beetje de overhand en dat is de leeftijd van 19 tot uh, 55 jaar, valt mij op. Ja, dat, uh, de meeste verenigingen hebben uh, in ieder geval aanbod voor senioren. Uh, en en uh, een aantal verenigingen, en dan heb je het vooral over de, uh, de voetbal, de hockey, de basketbal. Uh, de turnvereniging, uh, Boeddha Gym, die, die ook echt voor de, voor de jeugd uh, aanbod hebben. Ga je nog zelf wat doen eigenlijk? Uh, nou, ik heb net een, een paar balletjes uh, op de basket gegooid. Uh, ik weet nog niet helemaal of ik uh, fit genoeg ben om salto's te proberen op de Tumblindbaan, Maar uh, misschien, misschien een koprol. Nou, dan uh, wens ik jou uh, veel plezier met uh, de sportronde van Zandvoort. Uh, denk je dat je het volgend jaar weer kan doen? Uh, ik hoop het. Als uh, mensen enthousiast zijn, als de verenigingen enthousiast zijn... dan, uh, dan is het, uh, hoop ik, iets wat we nog heel lang vol kunnen houden. Oké, okay, nou dan uh, wens ik je veel plezier bij de sportronde van Zandvoort. En wellicht tot de volgende keer. Wouter, bedankt. Okay, Good for you. I guess you moved on really easily. You found a new girl, and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you. I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to god I was the only person who ever got you? Well screw that, and screw you. you Guess you moved on really easily. Er zijn nog steeds twee kaartjes voor het reuzenrad te bemachtigen tijdens dit muziekje. Kan je zeker nog even bellen naar Jelmer. En die staat te wachten bij de telefoon. En het nummer is 5730393.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 That you look better than you Just so you know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 met ons op één laatste onderwerp. Dat is eigenlijk een onderwerp wat we in tweeën gesplitst hebben. Toen ik met de redactie bezig was, toen las ik over het roken der makrelen. Dat was alweer een week geleden. Maar ik zag ook een berichtje verschijnen op Facebook. En toen dacht ik, nou, daar moeten we toch aandacht aan besteden in twee stappen. Om te beginnen was ik heel benieuwd uh, wie nou achter die uh, organisatie zat van het roken der makrelen. Nou, daar kom je al gauw uit bij Ben Zonneveld. Bij het organiseren van een evenement. Nou, dat is een collega van me en die zit hier naast me. Dus het lijkt een beetje op incest, maar dat is het niet. <laughs> het is echt een serieus onderwerp. Zeker, zeker. Ik, was, ja, ik was eigenlijk heel benieuwd. En die vraag ga ik je nog een keer stellen. Hoe is het zo gekomen dat we nu in Zandvoort uh, het roken der Makrelen hebben? Het, is, uh, het gaat een heel eind terug. Wij hadden. En ik weet het jaartal niet meer, maar het is echt al, al. Ik denk al acht jaar of, uh, of negen jaar terug deden wij de Week van de Zee. En dat was een verband uh, met allerlei spelletjes en activiteiten... langs de hele kustlijn van, uh, van, van Nederland. Dat was ook erg leuk om te doen. En in die tijd, uh, ik zat ook in die organisatie... had ik veel contact met Noordwijk. En we maakten fietsen, fietstochten naar Noordwijk en terug. En naar de Muiden. er werd over en weer gesport. En uiteindelijk deed de organisator van Noordwijk... die, uh, die zegt, kom, kom nou zaterdag eens langs. We gaan makrelen roken. Goed, wij daar uh, naartoe. En op de boulevard bij de vuurtoren zagen wij 40 rokers staan. En uh, de hoofdmoot was Nou Je zag prachtige uh, nagebouwde vuurtorens en, en allerlei dingen die uh, mooi waren om te zien. Maar ook functioneel waren met roken. Nou, op een gegeven moment uh, dacht ik, ja, waarom hebben we dat niet in Zandvoort? En ik wil dat gewoon ook in Zandvoort hebben. Dus uh, toen ben ik naar de via via bij de visvereniging terechtgekomen. En die... Uh, ja, dat kunnen wij niet. En, en daar zijn we niet klaar voor. Dus Ja, prima jongens. Dan haal ik ze uit Noordwijk. Nou, en toen ging de klap om. En is men bij de visvereniging ook begonnen met roken. En inmiddels uh, hebben ze geloof ik wel een... Binnen de Zeevisvereniging een clubje van 20 uh, van makrelerokers. Maar ja, niet alleen makrelen. Want uh, daar kunnen ook worst in. En daar gaat <lacht> ook zalm in. En noem het maar op. En uh, dat is kon je vorige week ook goed zien. De deelnemers kregen van ons dan die makrelen. En dan kijk je zo'n kast, hangt er een rookworst in. Of, of, of een stuk zalm. Dus het komt eigenlijk uh, heel lang geleden door die week van de zee. En het is dus eigenlijk uitgebloeid tot een jaarlijkse wedstrijd. En dat is de Zandvoort Open Makreelrookkampioenschap. Uh, Dit keer was de zevende keer. vorig jaar hebben we het niet gedaan, om bekende redenen. En uh, ja, het was weer leuk. En dat is een goede ja. opbrengst voor het goede doel. Maar het was. Ik kan me niet herinneren dat het een traditie was vroeger in Zandvoort. Ganalen, vissen, uh, dat, was, uh, dat hoort helemaal bij Zandvoort. Maar het roken van, van, uh, van makreel, was dat iets wat vroeger bij Zandvoort hoorde? Ja, daar heb ik echt geen flauw idee van. dan moeten we een beetje uh, in, in de historie gaan. omdat ja, het van de week zo opkwam, heb ik er ook niet, nog niet naar kunnen kijken. Maar ik, ik vermoed van niet. Hoewel, als je een klein beetje de zee opvaart en je gooit een hengel uit en je hebt geluk dat je in een makrelenschool zit... Ja. dan zit je gelijk helemaal vol met makreel. Dus daar moest wat mee gebeuren. Dus misschien is het wel zo dat er uh, in, in Zandvoort ook gerookt werd. Ik, ik weet het echt niet. Nou, we hadden het van de week ook even over... dat ik vind dit evenement nou prima passen in uh, het Santico festival en het Dorpsomroepersconcours. Nou weet ik niet of die drie, die, die, drie evenementen ooit samen worden georganiseerd. Maar het past, nostalgie past allemaal een beetje bij elkaar, toch? Ja, met uh, de organisatie van de Shanty hebben we een aantal jaren geleden uh, ook, ook eens hierover nagedacht. En gezegd van ja, het is misschien wel leuk als je een nostalgisch weekend gaat maken. Maar, uh, de Rookrijk kwam daar later bij. Um, dan zou je door het dorp heen verschillende plekken moeten hebben waar gerookt kan worden. Ja, dat geeft wat, uh, wat mini-probleempjes, want iedereen moet het dan goed vinden. Uh, in die tijd was het wel gebruikelijk dat op zaterdag de Dropsomroepersconcours uh, ja. bezig was... En uh, de organisatie van Chantikoren hielp dan uh, met handjes uh, om dat een beetje uh, te regelen. En dan zondags was de Chantikoren. Dus de, dat was wel. Alleen de rokerij, ja, dat ligt een beetje anders. Ja, dat geeft wat overlast qua reuk en zo. Welke steden zijn er nog meer uh, thuis in het uh, roken van de uh, makrelen? Nou, in, uh, in, in, uh, in Nederland zijn het dat vele. Uh, iedereen die een haven heeft, die, uh, die, die heeft wel een rokersconcours. En er is ook een, een, een Europees kampioenschap ergens in Nederland. Waar weet ik nog niet. Maar het is in Nederland. Want ik had die naam graag willen hebben. Ja. Alleen dat is niet zo. Ja, en als je in, uh, in het buitenland kijkt. Als je bijvoorbeeld bij de Oostzee kijkt. Elk haventje zie je een rokerij staan. Het heeft zijn eigen makrelen roken? Bij. Nou ja, van ja. alles. Ja. En jullie hebben die makrelen verkocht bij opbod? Of gewoon uh, voor een vaste prijs? Ik kan je niet verstaan. Uh, ja, wij hebben de, de verkoop elk jaar voor een zandvoorschoed doel. Ja. En uh, ja, dat gaat van, van, van noem maar een doel op. En dit jaar vond ik de zandstroom wel een, ja. uh, een goed idee. Uh, ja. uh, ik, ik ben er al een aantal keer op de koffie gevraagd, maar het is me nooit gelukt om daar naartoe te gaan. En uh, nu moest ik het dus naartoe met een uh, check voor uh, Leontien. En zij heeft me een korte rondleiding gegeven. Nou, het is fantastisch en uh, het geld komt echt op de goede plaats. Ja, nou ik had dus Leontien aan de lijn. Na aanleiding Zeker. van een uitgebreid bericht op Facebook. En ik had de uh, uh, Die was heel erg blij en verrast. En uh, Leontien, uh, hoe is dat gegaan dat jij van Ben... Ja, voor lastenderwijs een telefoontje kreeg? Vertel. Ja. Zo, sowieso was het superleuk om Ben in huis te hebben, inderdaad. Na al die beloftes is het eindelijk niet gelukt. <laughs> nee, en het mooie was, we zaten midden in een groepsgesprek... en ik had mijn telefoon in mijn handen. Ik zei, jongens, de telefoon gaat. Wat zal ik doen? Opnemen of niet? En toen riepen alle clubleden in koor opnemen. <laughs> en toen kreeg ik een uh, de zorgcentrale van Zorgholland. Want Ben had nog niet mijn 06-nummer. Nummer, inmiddels zei hij dat wel. Kwam via de zorgcentrale. Ja, er is een meneer die wil je een check geven. Nou, dat had ik gezegd. Fantastisch, kom maar. Dus toen bleek het Ben te zijn. Ja, prachtig natuurlijk. En, uh, ja, en zoals altijd bij Zandstroom het, het maken we dan van alles een feestje. Dus, dus het, het gebeurde niet zo superfeestelijk. Ik krijg ineens een prachtig mooi bedrag. Uh, dus nou, eerst een Ben een rondleiding gegeven. En daarna met z'n allen in de groep. En toevallig heb ik een medewerker die is beroepszanger. Dus toen dacht ik van, hé, hey, het is eigenlijk wel leuk... als wij Ben dan op onze manier een cadeautje geven. En we hebben een aantal liederen van gezongen, toch Ben? Ja, ik heb ook meegezongen. Ja, jij hebt ook meegezongen, ja precies. Het, ja, ja, het, het, het Oud-Hollandse Lied en het Ave Maria kwamen voorbij. Ja, dus uh, ja, ja. Nou, je zag gewoon dat iedereen het super naar zijn zin had. Het was jouw ja. eerste bezoek aan de Zandstrom Ben? Ja, uh, ondanks dat ik Leontien meerdere malen op de radio uh, uh, geïnterviewd heb over van alles. Uh, ja. En iedere keer beloofd heb van ik kom een keer langs, is het er nooit van gekomen. En nu, uh, uh, ja. nu was het goed. En ik heb, uh, ik heb ook een boek gekregen van Leontien. Haar nieuwste ja. boek. Hapen en brein. Het Haper en brein. En ik ben op de helft. Het is indrukwekkend. Oké. Okay. Ja, mooi, dankjewel. Ja. Het, is, het is goed bevallen, dat bezoek. Ja. Mooi. Ja. Het uh, ja, bela is belangrijk dat dat verhaal echt nog veel meer gaat rondzingen. In Zandvoort en ook daarbuiten. Het is, de, de, de, nou ja, er, er staat zoveel in. Niet in mijn belang natuurlijk. Maar in het belang van mensen die haperen en familie die daar noodgedwongen mee om moet gaan. En als, als wij dat allemaal met elkaar nog meer leren, zal ik maar zeggen. dan ja, zie je gewoon gelukkige mensen. En dat heeft Ben meegemaakt. Nou, uh, Leontien, aan jou ligt het in ieder geval niet. <lacht> nee, want hij doet er nee. genoeg aan om te promoten. En wij haken daar graag op in. Wat ja, is de, heb je een bestemming voor het bedrag? Uh, nou, ik vermoed nog niet. Want het is natuurlijk zo snel gegaan. Het is dus nu zaterdag was maandag. Ik, de, ik denk dat we er, uh, dat we iets met muziek, dat we muzikanten ervoor in gaan huren. Dat, dat doen we regelmatig, hè? Professionele muzikanten. Maar daar hangt altijd een prijskaartje aan. Ik bedoel je met zo'n 200, 250 euro per keer kwijt. Dus uh, ja, dan is het super fijn als je zo'n bedrag krijgt. Want dan kan je weer drie muzikanten van inhuren. Ja. Ik begrijp dat net dat je Ben ook kunt inhuren voor een zang. Oh ja, ja, ja, ja. Nou, ja, dat is dat is dat is het volgende hoofdstuk. Nee, hartstikke mooi. Nee, maar dat is nou nee, dat is toch wat we wij uiteindelijk willen, uh, gezamenlijk. Een feestje maken en ook zorgen dat roze mensen ook mee blijven doen in het dorp... ...en van betekenis zijn. Nou ja, bla bla bla. Je kent het hele verhaal wel, ja, toch? Ja, ja, ja, ja, maar het kan niet genoeg verteld nee, worden. En wat ik ook zo mooi vind is, is, kijk, als ik dan een beetje kijk naar de geschiedenis van Zandstroom... ...we zijn met niks begonnen hè, in het dorp, uh, januari 2013... ...en het, het, het wordt toch ook een beetje een soort zwaar en aan, die community groeit... Uh, allerlei spontane acties. En daar hoort eigenlijk dit dan ook bij, weet je wel. Gewoon op een door de week, maandag... krijg je zo'n prachtig telefoontje. Ja, het... het, het, ja, het prachtig. Heel ja, mooi gewoon. Het is heel mooi. Nou, Ben vond het ook heel mooi. Dus ja. alleen maar gelukkige mensen... aan tafel ja, en aan de zeker. telefoon. Um, nou, Leontien... Uh, ik neem aan dat er wel weer... nieuwe activiteiten op het... Uh... Absoluut, absoluut. Okay. We zijn er daar gaat nog iets, in, een, iets... een grote boekpresentatie... Vermoedelijk is dat rond 15, 16 november. Daar zijn we nog even mee bezig met die data. Maar uh, dat, hoor, dat hoor je tegen die tijd nog wel. Ja, hou ons op de hoogte. We gaan wij besteden er graag de... ja. ja, wij wij ja, aandacht aan. Er dus. komt een mooie route in het dorp ook. Met, dus, met uh, alle ontmoetingspartners. Uh, met Pluspunt en de bibliotheek en Juttershart. Daar zijn we ook nog heel druk mee bezig. Oké, okay. nou Vermoedelijk goed. Vermoedelijk is die ergens in de week van 29 september. Maar dat... Uh, dat is nog niet helemaal duidelijk. Okay. Eerst, maar, eerst maar de Formule 1, toch? Ja, laten we dat eerst maar afwachten. Precies. We ja. komen er zeker op terug. Ik weet niet, Ben, ja, wil jij nog is. iets zeggen? Nee, ik heb, het, uh, ik heb het keurig gezien en inderdaad, uh, uh, ik heb Leontine ook uh, fluisterend aan mij uh, verteld. Van, Kijk, dat doet hij nou net niet goed. Of hij had geen zo'n vraag moeten stellen. Hij moet het meer, uh, uh, nou niet dwingend, maar gewoon aanwijzend zeggen. En dat zijn toch dingen die, die als je met demonterende mensen praat, eigenlijk moet ja. weten. En dat vond ik wel, uh, wel indrukwekkend, want mensen zijn zo. En uh, Leontine, hoe ging het met het zingen ook weer? Die mevrouw die moest ja, per se was, zingen. Dat was, nou ja, dat was wel hilarisch, want we hadden dus die beroepszanger. En er was een meneer van 98, die wilde doorgaan oh, met ja. Ave Maria zingen. <laughs> Maar dat was nogal vals. Maar dat vinden wij allemaal niet erg. Want wij zeggen al dat Elk mens heeft een stemgeluid. En dat mag gehoord worden. Je, hoeft geen, je, hoeft, je krijgt geen cijfer. Je hoeft geen prof te zijn. Maar één clublid was het er niet mee eens. Twee, twee mensen in de groep. Die hebben een heel mooi zuiver muzikaal gehoor. Klaas Koper. En nog een ander clublid. Nel. Nou Klaas die stikte er zo slappe <lacht> lach. En, en die andere vrouw. Die werd heel erg boos. Zo van ja maar dat kan niet. Zo kan je het AV Maria. <lacht> En die enorme dynamiek in de groep, want je wil die BEP van 98 wel zijn moment gunnen. En en uh, nou ja, het was hilarisch. Dus toen was Ben was, was uitgezongen, toen dacht ik, oh nou moet ik heel gauw Nel naast die beroepszanger neerzetten. En dan kan zij ook snel een lied zingen. Uh, en dan is ze het, het vergeten. Maar goed, er stond inderdaad. En dat meent je dat er net echt iets. Dan zie je dus dat het en brein dat niet aan kan. De discussie, weet je wel, of dat je te diep erop ingaat. ...dan werkt het veel beter om gewoon hups dat lied in te, zing, in te zetten. En dan zingt zij gewoon mee. En dat gebeurde ja. ook. Ja, en dat leuk. gebeurde ook. En toen was het ook meteen vergeten. Ja. Weet je wel? Ja. Als je dan, en dan moet je het dus niet oplossen met praten, maar gewoon <laughs> met doen. En dan, dan is het vervelende moment ook weer zo weg. Maar goed, het was hilarisch. En, en uh, het is ook wel een helemaal voorbeeld van hoe je dus de hele dag door moet schipperen... ...omdat je allerlei verschillende persoonlijkheden in zo'n groep hebt zitten. En allerlei en mensen zijn allemaal ook in verschillende fases... Dus dat is, dat is enorm interessant. Ja, nou ik merk wel aan jou dat uh, in al die gesprekken, dat er, ondanks de zwaarte van de opdracht, jij toch heel veel lol op in je werk. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Nou, Ben die komt zeker een keer bij je zingen. Misschien ja, ja. dat hij dat wel doet voor een gerookte makreel. Ja. En, uh, dus dat komt helemaal goed. En Leontien, ook, was, enorm... Dat, ja, dat was basis ook wat er toen ik het verhaal vertelde. Toen zei een van de clubleden die zei... Oh, neemt hij dan ook makrelen mee? Ja. Dat, doen we de, dat doen we de volgende keer, Ben. Ja, dat Oké, okay, bedankt ja. Leontien. Ja, graag gedaan. Succes. Hè. Fijne dag ook. Jo, Tot Hoi. Hebben we nog een telefoontje of zo? Het is dus, uh, rust in de tent. Wij uh, gaan zo nog even de agenda doen. En je mag wel praten, uh, Johan, dat zeggen wij dan, hoor, dan weet ik wat je bedoelt. Je, je mag uh, gezellig meteen afronden met de agenda en alles wat je nog wil. Oké, okay, nou ja, ik uh, moet natuurlijk nog even vermelden dat uh, de kaartjes zijn uh, verdeeld. De ijsjes zijn verdeeld. En de ijsjes die, uh, zijn van Luciano van de Schoolstraat, en die zitten natuurlijk ook op het Kerkplein. En vandaag gaat hij open en daarom krijg je één bolletje extra. Ga lekker een ijsje eten. Um, afsluiten moest ik ook. Nou, de agenda die is uh, kort, maar krachtig. Het gaat wel natuurlijk over de Formule 1. Ik moest van Gert zeggen dat dat over 14 dagen is. Ja, voor um, dat mensen vergeten. Er komt toch een klein soort van side-events. Niet zo groot om, uh, met artiesten. Maar je kan toch in de diverse musea kan je gaan kijken naar uh, exposities... En de borden op de boulevard staan er ook al. De Pluspunt en de Blauwe Tram activiteiten... die kan je zelf zoeken op de website van Pluspunt Zandvoort. In het Zandvoort Museum is de nieuwe expositie Jan Lammers. Een leven met 300 km per uur. In het HDMZ is de race experience. Je kan gaan kijken, maar je kan ook in een, uh, in een simulator gaan zitten. Dat bevalt sommige mensen heel goed. En sommige mensen bevalt dat wat minder. Nou, dan zijn we aan het eind van deze uitzending gekomen. Jelmer, die uh, drukt op de knoppen en souffleert uh, vrolijk door. Uh, waarvoor bedankt? Gert van Kuik, bedankt voor het presenteren. En natuurlijk ook voor de redactie. Jij ook, en, ben... uh, Mijn naam is Ben Zonneveld. en Ik wens jullie allemaal een prettig weekend. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.